1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op Dierendag een werklunch met Jenny Buitels... specialist interne geneeskunde van gezelschapsdieren. Nu het NOS Journaal. Hier is Donald Megens. Goedemiddag. Italiaanse Senaatscommissie praat over het lot van Silvio Berlusconi. 50PLUS heeft nog niks gehoord van de opgestapte Henk Krol. En minister Timmermans biedt het CDA excuses aan... na een uitspraak over de middelvinger... De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolkenvelden en plaatselijk een bui. Het is zacht, maximaal van 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht regent het langs de oostgrens. Morgen wolkenvelden, zon, maar ook een enkele bui nog. Het wordt iets koeler. Zondag is het rustig en droog. Op dit moment is in Rome een Senaatscommissie bijeen... die beslist over het politieke lot van Silvio Berlusconi. Nu de oud-premier is veroordeeld voor belastingontduiking... kan hem zijn parlementszetel worden ontnomen. En alles lijkt erop dat dat ook gaat gebeuren. Correspondent Rob Zoutberg in Rome nu. Rob, hoe ver zijn ze? Nou, men is om half tien vanmorgen begonnen. Ik kreeg een hele lange uitleg over de procedure... door de voorzitter van die Senaatscommissie... die daar jaar tegenover 23 mensen zit... Daarna was het even koffiepauze en inmiddels is men achter gesloten deuren verder gegaan. Het wordt een hele lange zitting, denk ik. En uh, het is nu ook bijna tijd ook hier in Italië. Dus ik denk dat het pas in de middag wordt dat we meer weten wat de uitkomst wordt van deze stemming. Maar het staat, zou je denken, van tevoren alvast. We kennen de posities van alle leden in die Senaatscommissie. Vijftien stemmen voor, acht stemmen tegen. Dat ontnemen van die Senaatzetel van Silvio Berlusconi. Gaat erop, ja, het lijkt erop dat, uh, dat ze inderdaad gaan beslissen om die zetel te ontnemen. Als dat gebeurt, uh, is het dan einde verhaal uh, voor, uh, voor Silvio? Nee, want we hebben wel te maken met Silvio Berlusconi. <laughs> dat is ook Italië. <laughs> dus daarna uh, gaat het nog even verder. Er zal een ratificatie moeten komen door de Senaat zelf. Die zal dat doen rond 14 of 15 oktober. Maar ja, zij zullen maar gaat men toch vanuit uiteindelijk bevestigen wat de commissie vandaag zegt. Dus als de commissie vandaag zegt, u bent uw zetel kwijt... dan zal de Senaat niet heel anders stemmen. Dat betekent dus dat je de uiteindelijke beslissing... rond 14, 15 oktober kan verwachten. Toevallig ook het moment waarop Silvio Berlusconi zelf naar buiten moet komen... want veroordeeld, waar hij eigenlijk voor kiest... een huisarrest voor het komende jaar... of een taakstraf voor het Italiaanse volk. Later vandaag horen we meer en dan uh, halverwege deze maand... dan wordt het definitief duidelijk. Rob Zoutberg in Rome, dank De nieuwe fractievoorzitter van 50PLUS, Norbert Klein, is dat. Die heeft vandaag nog geen contact gehad met de opgestapte Henk Krol. Stef Heijeman vroeg Klein of dat niet raar is op zo'n belangrijke dag. Het is een hele dramatische dag. Het is geen belangrijke dag. Het is een belangrijke dag wellicht voor 50PLUS als een punt in de geschiedenis van 50PLUS. Maar het is vooral in eerste plaats een persoonlijk drama voor Henk uh, Hoe heeft hij met hem samengewerkt de afgelopen jaren? Oh, uitstekend. No, hij is toch uh, een leading, het boegbeeld van 50PLUS. Door uh, hem zijn wij met twee zetels in de Tweede Kamer terechtgekomen. Dus dat zijn verdiensten die niet echt vlakken zijn. Hoe gaat het nu verder met de, de fractie? Nou, op dat moment ontstaat er de normale situatie... zoals uh, bijvoorbeeld uh, weer het vertrek van andere Kamerleden. Dus de eerstvolgende op de lijst die zal dan uh, gevraagd worden... of zij uh, dan Kamerlid wil worden. En dat is mevrouw Martine Baai. Uh, vervolgens uh, zal ik uh, dan uh, de zaken waarnemen als fractievoorzitter. En hoe verder nu met de partij? Want daar rommelt het ook nogal behoorlijk. Nou, dat is de partij die ook al orde op het zaak aan het stellen is... om te zorgen dat we als 50PLUS sterk door kunnen gaan... en kunnen werken aan de boodschap die we met elkaar hebben... en die we afgesproken hebben met de verkiezingen. Wist u dat deze kwestie speelde bij de heer Krol? Nee, nee het is echt volledig onverwacht. Vindt u niet spijt dat u daarover niet in vertrouwen bent genomen door hem? Ja, de, vraag, de vraag is hoe het bij hem is gekomen... Uh, als ik het zie uit de volkskrant, is het ook zo'n zeg maar, donderslag bij heldere hemel. Uh, en daar kan ik dus helemaal niks over zeggen. Het is een persoonlijke afweging. En ik denk dat de, hem persoonlijk kennende, dat hij daar uh, ja, gewoon echt een heel drama voor hem is. Heeft u enig idee waar uh, die publicatie in de volkskrant vandaan komt? En juist ook op dit moment? Geen enkel idee. 50 plus Kamerlid Klein in gesprek met Stef Heeman was dat. De onthulling over Henk Krol die kwam naar buiten via de klokkenluiders site Publix. En toeval of niet, die site is deze dagen doelwit van een cyberaanval. Onbekende bestoken de website met nepdocumenten, zegt Publieks woordvoerder Teun Gauthier. Nou had ik gedacht dat we Gauthier even zo horen. Klopt dat? Hebben we die klaarstaan? Ja avond worden er hele grote aantallen documenten afgevuurd uh, op het systeem. Ik als er een, een document wordt geüpload, dan krijgen de ontvangende journalisten daar een e-mail e van, een alert e-mail... Uh, dus, dus ja, er worden gewoon honderden e-mails per uur gegenereerd. De woordvoerder van Publix, Teun Gauthier... over die cyberaanval op de site Publix. Gauthier zegt dat het systeem niet is gekraakt... maar dat de journalisten die Publix gebruiken... wel veel overlast hebben door al die e-mails. Er zijn nu twee aanvallen geweest die steeds een paar uur duurden. Publix is een Nederlandse website voor klokkenluiders die anoniem documenten naar journalisten willen sturen. Of er een verband is tussen de cyberaanval... en de onthullingen over Henk Krol, weet Gauthier niet leak was twee weken geleden, begreep ik, uit het artikel van, uh, van Volkskrant. Is er binnengekomen. Ze hebben vrij lang nodig gehad om het, om het hard te krijgen. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel vandaag gepubliceerd. Ik zou helemaal niet durven zeggen of dat iets met elkaar te maken heeft. Wat voor ons natuurlijk wel belangrijk is, is of deze aanval toevallig te maken heeft met een andere stuk dat gelekt is. Air France KLM heeft aangekondigd nog eens 3000 personeelsleden te gaan ontslaan. En dat aantal komt bovenop de 5000 die al eerder door de luchtvaartmaatschappij waren aangekondigd. De nieuwste ontslagronde betreft 1700 man grondpersoneel, 700 stewards en stewardessen en 300 piloten. Vooralsnog blijft KLM de Nederlandse tak van het bedrijf Buitenschot. Volgens correspondent Ron Linker gaan de reizigers die geboekt hebben bij Air France KLM er op korte termijn niet veel van merken.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 als het om dit soort aantallen ontslagen gaat, ja, dat dat niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ron Linker, de leiding van Air France hoopt dat het massa-ontslag kan worden geregeld via vrijwillig vertrek. Maar de bonden zijn daar sceptisch over. Ze vrezen dat het uiteindelijk uitdraait op gedwongen ontslagen... en ze maken zich al op voor stakingen later dit jaar. Dit is het nos Journal. het door Altmegens. De Keniaanse havenstad Mombasa is een moslimgeestelijke vermoord. werd samen met drie andere mannen doodgeschoten... toen hij in een auto door de stad reed. Mensen die de geestelijke goed kennen zeggen dat het de zoveelste executie is... van een moslim door Keniaanse veiligheidsdiensten. Afrika-correspondent Koert Lindeyer, Koert, eh, het waren ook moslims die de terreuractie in het winkelcentrum... in Nairobi eh, vorige maand uitvoerden. Is er een verband met wat er nu is gebeurd, denk je? De gedode geestelijke Ibrahim Omar die predikte in de Mashit Moussa moskee in de wijk Majengo in Mombasa. Evenals zijn voorganger daar, de een jaar geleden uh, gedode imam Aboud Rogo, predikte hij, predikte hij ten gunste van Al-Shabaab. De Somalische terreurbeweging die de, die de aanslag op Westgate uh, heeft uitgevoerd, heeft opgeheist. Uh, volgens een VN-rapport is die moskee... Uh, ook gebruikt in het verleden om recruten van Al-Shabaab naar Somalië door te sluizen. Dus dat zou de connectie zijn met de aanval op Westgate. Wonen er in de Mombasa veel moslims, uh, koerd? kan het dan ook een uitvalsbasis voor Al-Shabaab zijn? 25% van de Keniaanse bevolking ongeveer is moslim... en het merendeel daarvan woont aan de kust. Uh, bij de eerste grote terreuraanval in Kenia... dat was in 1998 op de Amerikaanse ambassade. Daar kwamen meer dan 200 mensen bij om. Die aanslag werd opgeëist door Al-Qaeda. Toen waren alle daders op ENA van buiten Oost-Afrika. Nou, dat is radicaal veranderd in de afgelopen paar jaar. Al-Qaeda en Al-Shabaab aan elkaar gelieerd. Die hebben nu een lokaal netwerk opgezet in Oost-Afrika... En dat komt mede door radicalisering onder jonge moslims. Werkeloos, teleurgesteld dat ze weinig ontwikkelingen hebben in dat gedeelte van het land. En ook door de vaak willekeurige acties die tegen moslims zijn uitgevoerd... de afgelopen tien jaar door Keniaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten. En dat heeft jongeren geradicaliseerd. Hm. En dat doet ze besluiten om zich bij Al-Shabaab aan te sluiten. En dan zijn er afrekeningen zoals vandaag. En dan kijkt de regering even de andere kant op. Uh, er zijn zoveel moslimleiders verdwenen al de afgelopen paar jaar dat inderdaad... De vraag opkomt of dit niet moorden zijn begaan door de politie. Het onderzoek op de vorig jaar vermoorde Iman Rogo op 100 meter afstand van een politiebureau vond die aanslag toe, uh, toen plaats. Die leverde niets op, dat onderzoek. Dus uh, bij, de, bij de moslims aan de kust uh, bestaat het idee dat ze worden afgemaakt door de Keniaanse politie, om het maar zo plat mogelijk te zeggen. Linde, dankjewel. Minister Timmermans heeft het CDA zijn excuses aangeboden voor uitspraken van vanochtend. Timmermans liet zich voorafgaand aan de ministerraad nogal heftig uit over het CDA, dat bij de begrotingsbesprekingen gisteren is afgehaakt.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 Ach, dat vind ik... Kijk, iedereen moet daar zijn eigen conclusie aan verbinden. Ik zie nu alleen maar één ding. Uh, het kabinet heeft een uh, uitgestoken hand naar het CDA uitgestoken... en uh, krijgt daar uh, een middelvinger voor terug. En dat van die middelvinger, dat laatste, daar heeft Timmermans nu spijt van. Terwijl hij nog in de ministerraad zat, liet hij al via Facebook weten... dat hij een andere beeldspraak had moeten gebruiken. Dat heeft hij ook CDA-leider Buma laten weten. Dan een dierendagbericht, beslotverrekening 4 oktober. Een deel van de voormalige spoorlijn de IJzeren Rijn wordt een broedgebied voor dieren. Nationaal Park De Mijnweg heeft daarover een overeenkomst getekend met ProRail. Het gaat om het spoor tussen Roermond en de Duitse grens dat dwars door het natuurpark De Mijnweg loopt. De IJzeren Rijn is helemaal overwoekerd met struiken en bomen. En als die zijn weggehaald, dan wordt het spoor een ecologische verbindingszone, zegt boswachter Robert Auwerkerk. De spoorlijn is van oudsher al een open zone geweest. Hij is niet meer in gebruik, hè, die, dat deel van de spoorlijn. Dus het is eigenlijk een, een open zone uh, waar warmte heerst. En daar veel, veel insecten, en met name reptielen en, uh, en hagedissen en uh, gladde slangen... die profiteren daar enorm van. In Doornik in België zijn alle fietsen gestolen... van de Franse wielerploeg Team Europcar. De ploeg heeft inmiddels fietsen van andere teams gekregen... en kan vandaag toch aan de start verschijnen... voor de tweede etappe van de euro Tour. Tijdens het WK in Florence werden de racefietsen gestolen... van de Russische en de Deense nationale teams. Sport. En via wat we belanden we bij de sportbondscoach Louis van Gaal heeft de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. PSV Memphis Depay is voor het eerst opgeroepen. Nigel de Jong, Gregory van der Wiel en Jasper Sillissen keren terug in Oranje. Nederland speelt volgende week vrijdag tegen Hongarije. En de dinsdag daarop is Turkije de tegenstander. Oranje is al geplaatst voor het WK. Fred Rutte wordt niet de nieuwe trainer van AZ. De oudcoach van onder meer PSV en Vitesse heeft laten weten... dat hij niet voor januari bij een nieuwe club aan het werk kan gaan. Rutte was door AZ benaderd om de ontslagen gert jan Verbeek op te volgen. De organisatie van de FBK Games heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden... De naam daarvan wordt later bekendgemaakt. Met die nieuwe sponsor denkt voorzitter Kloosterman... dat het voortbestaan van de games gered is. Al is het nog maar afwachten wat de gemeenteraad van Hengelo... besluit over de toekomst van het stadion. Maar Kloosterman is optimistisch. Een belangrijke voorwaarde voor de gemeenteraad... om uh, te kiezen voor de FBK... Uh, en de, het behouden van de FBK in Hengelo... is uh, ook het, het, het waarborgen van het voortbestaan van de FBK. Uh, en dat is met, uh, met deze um, nieuwe samenwerking en met deze sponsor wordt daar in belangrijke maat invulling aan gegeven. Ja, en eigenlijk kan de raad nu natuurlijk gewoon niet meer om ons heen. En als de gemeenteraad van Hengelo er toch voor kiest... om het stadion tot een voetbalstadion om te bouwen... dan betekent dat het einde van de Fanny Blanke-Koen Games. De FPK Games kortweg. Shorttrackster Jorien Termors heeft het Nederlands record... op de 1000 meter verbeterd. Termos was tijdens de kwalificaties van de wereldbekerwedstrijden... in Zuid-Korea ruim achttiende sneller dan haar oude record... Daarmee plaatsten ze zich voor het hoofdtoernooi. Dat wordt komend weekend verreden. Totaal verhoofden de Nederlandse ploeg 12 tickets... voor het hoofdtoernooi van de Wereldbeker in Seoul. Ruimbaan nu voor Jolanda van de Velden bij de AWB Verkeersinformatie. Met twee files, eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer. En op de A10 de ring west, richting Den Haag voor de Koentenol 2 kilometer. Dankjewel Jolanda. De hoofdpunten uit deze uitzending nog een keer. De Italiaanse Senaatscommissie praat vandaag over het lot van Silvio Berlusconi.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 Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals. Valentijn Goethart van Holland Shipping. Via dat gedacht: van een garagebox met één deur naar een internationale distributeur.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. op deze Dierendag een werklux met Jenny Buitels... specialist interne geneeskunde voor gezelschapsdieren. De hele week ging het in de reportageserie in de praktijk... over het vak van vrachtwagenchauffeur. De stemming onder die beroepsgroep is niet heel vrolijk... en veel truckers vragen zich dan ook af waarom iemand chauffeur zou willen worden. Laagloon? Controles? Ja, en dat doet allemaal geen goed aan het imago van chauffeur. En wie wil er nu onder zulke omstandigheden dit werk doen?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 Het is 4 oktober vandaag, Dierendag. Voor veel mensen een dag om iets extra's te geven aan hun huisdier. Maar voor het Academisch Dierenziekenhuis in Utrecht... is het vandaag ook de dag om stil te staan bij kanker van dieren. De kliniek heeft vandaag daarom uitgeroepen tot Dierenkankerdag. Jenny Buitels, hartelijk welkom. Dank u wel. Specialist interne geneeskunde van gezelschapsdieren. U bent verbonden aan dat Academisch Dierenziekenhuis. Waarom speciaal aandacht voor kanker bij dieren vandaag? Uh, nou, kanker het kan zich in allerlei verschillende vormen uiten. Maar met name dat op het moment dat je er echt op tijd bij bent... er heel veel nog mogelijk is uh, bij de behandeling... Um, en natuurlijk hoe uitgebreider het wordt, hoe lastiger het wordt om nog een goede genezing te geven. Is het een groot probleem bij huisdieren? Ja, het is, zoals bij mensen ook is, bij huisdieren net zo goed een groot probleem. Ja. En u behandelt veel huisdieren met kanker? Uh, ik ben geen oncoloog, want dat is inderdaad weer een ander specialisme binnen de interne geneeskunde. Dus maar wij diagnostiseren het wel en dan gaat je naar de oncoloog uh, door. Ja. Ja, ja. En, hoe, en hoe moet ik me dat voorstellen? Iemand komt met een... En een uh, hondje? Ja, precies. Een, een, ik behandel alleen honden of katten. Uh, Want we hebben zo straks een stukje van Martin Gauss laten horen. Die, die kan gelijk, kennelijk met honden praten, dus die kan dat vertalen. Maar over het algemeen kan een hond niet aangeven... Nee. ik heb iets uh, vreselijks in mijn Nee, lijf. het lijkt een beetje wat dat betreft... tot de mensengeneeskunde als je met baby's te maken hebt. Dan moet je ook maar goed kijken naar wat er gebeurt. Uh, goed onderzoeken en ook... Uh, aan een eigenaar natuurlijk vragen van wat er opvalt... wat is er anders, ja. En met wat voor klachten komen die baasjes bij u dan? Uh, het verschilt ontzettend. Ik ben echt wel van de interne geneeskunde... dus bij mij gaat het om uh, braken, diarree... te veel drinken, te veel plassen... Uh, hoesten, verminderd uithoudingsvermogen... allerlei verschillende dingen. En komen ja. mensen snel? Ik bedoel, we hebben, als we de vergelijking weer maken met, uh, met uh, de gewone mensen... dan uh, gaan mensen misschien wel eens te snel naar de dokter... of te ja. snel naar het ziekenhuis? Uh, nee, in principe niet. Want uh, als je daar bij de specialist komt... dan is het uh, dat je dierenartsje heeft verwezen naar de specialist... Dus ja, mensen gaan natuurlijk wel naar de dierenarts. En ja, ze kunnen misschien daar wel eens af en toe wat snel gaan. Of juist niet te snel hoor, dat kan ook. Dat ze dingen normaal vinden voor een dier wat helemaal niet normaal is. Ja. Laten we even een klein fragmentje luisteren. Dat is uit de serie De Dierenkliniek. Een ja? serie van RTV Noord-Holland. We horen dierenarts Martin Arends... die een ziek oud hondje op de behandeltafel krijgt. Hallo. Goedemorgen. Hoi. Nou, we gaan eens dus even naar hem kijken. Ik zeg net van... Uh, wat, wat een leeftijd, hè? Hoe oud is die? 17,5. en 17 een Hoe gaat het met hem? Ja, niet zo goed. Nee? Nee. nee In wat voor opzicht niet? Ik denk dat hij blaasontsteking heeft. Wat merk je aan hem? Kleine plasjes. Ja? Ja. Maar ik durf eigenlijk niet meer naar je toe te gaan. Nee. Want ik denk dat dit het uh, genade spuitjes krijgt. ja Of mens. Ja? <laughs> Och jeetje. Wat een dubbel ding. Ja, we kennen het hondje natuurlijk ook al zo lang. Ja. Moet <lacht> je vaak slecht nieuws verkopen aan, aan de mensen? Uh, ja, allebei. Uh, ja, je moet wel een slecht nieuws verkopen... maar je geeft wel duidelijkheid voor een eigenaar. Maar aan de andere kant komen mensen, komen mensen ook omdat ze bang zijn... dat er slecht nieuws is en dat is helemaal niet het geval. Nee. Oh, dus dan, dan, blijkt het, dan hebben ze zelf al het idee van nou, dit ja. is het einde. Ja, en dan is het uh, met verder onderzoek kom je erachter... dat het heel erg goed te behandelen is met de juiste medicijnen. En dan uh, geef je, heb je hele ja. gelukkige, blije eigenaren. Ja, ja. ja. ja dus dat, dat houdt elkaar misschien een beetje in evenwicht. Komen mensen vaak bij u als laatste redmiddel ook? Uh, ook wel. Ja, het is natuurlijk, je bent een verwijskliniek uh, natuurlijk. En dan komen mensen of dat ze twijfelen uh, aan wat de dierarts heeft, van klopt het wel wat de diagnose is. Maar uh, ook omdat ze verder willen gaan uh, dan wat de dierarts kan bieden. Ja. Ja. Uh, ook, ook beesten die misschien al zijn uitbehandeld, dan toch nog proberen om. Uh, nee, dan, daar zijn wij wel heel eerlijk in. Wij geven wel echt absoluut van wat is er mogelijk, wat zijn de kosten... maar wat zijn ook de prognoses. Het gaat om het welzijn voor het dier en het dier moet een goed dierleven hebben. Een hond moet een hondenleven hebben, een kat moet een kattenleven hebben. Ja. En het gaat er niet om wat wij allemaal medisch kunnen. En om het dier nog uh, alleen maar stil in het mandje te hebben liggen... de hele dag voor aanwezigheid, dat is geen, uh, nee. geen kwaliteit van nee, leven. Nee. Er zijn veel parallellen met, met, met de gewone mensengeneeskunde, ja. hoor ik al. En ja, daar klopt. speelt die discussie natuurlijk nu ook. Ja, net zo goed. Maar dat hebben wij natuurlijk ook. Het ja. gaat niet om het behandelen, het gaat echt om de kwaliteit. Ja. Even, even naar het begin. Dus je hebt zeg maar een hond en dan, nou ja, die heeft wat. Je weet ja. dat het niet oké okay is. Want dan ga je eerst naar je dierenarts, neem ik aan. Ja, dat klopt. Uh, meestal op dierenarts. Zo gaat het ook natuurlijk in de mensengeneeskunde. Je gaat eerst naar je huisarts. En op het moment dat de huisarts ook aangeeft... of de eigenaar zelf aangeeft van ja, ik wil toch graag naar de specialist. Dan kom je bijvoorbeeld onder andere bij, bij ons uit... Ja, en dan uh, is het eigenlijk... Uh, uh, mensen komen binnen en je vraagt heel uitgebreid het verhaal. Je moet heel goed nuances kunnen leggen van... wat is wel normaal, wat is niet normaal. Goed klinisch onderzoeken, dus goed kijken naar... is het dier bleek, niet bleek, is er geel? En ook bij de buik zijn daar abnormale dingen. En je hebt dat aanvullend... Uh, Onderzoek nodig nou voor om in mijn geval te praten voor de interne geneeskunde, ja, vaak bloedonderzoek of een, een echografisch onderzoek. Uh, en dan heb ik weer een radioloog. Wij werken natuurlijk ook met gespecialiseerde radiologen mm -hmm. die dan uh, echografisch onderzoek ja. uitvoeren. Is dat ook een hele aparte opleiding? De, de, ja. Ja, het is een heel ja. aparte opleiding. Na je kan zes... niet radioloog zijn voor mensen en ook voor dieren. Nee, nee, dat is echt apart. Ja, okay. ja, het is echt de vervolgopleiding na de dierenartsopleiding. Je doet eerst zes jaar dierenartsopleiding. Uh, en dan kun je een specialistenopleiding volgen. Dat is natuurlijk wel altijd in geaccrediteerde centra. Maar voor ons is dat dan de universiteit. Dan is het een vierjarige specialistenopleiding. En die moet je wel afsluiten uh, met een Europese erkend specialistexamen. Ja. Dan moet je wel verslagen. Ja. Ja. Ja. Kijk aan. Ja. Uh, en ja, Goed, die dierenartsen weten, neem ik aan allemaal... dat er ook een, een, een, een, een academisch dierenziekenhuis is. Ja. Is. Want ja, dat mensen, mensen weten dat misschien niet altijd. Nee, niet iedere eigenaar is ervan op de hoogte. Dat is ook inderdaad wat ik vaak merk op het moment dat je uitlegt wat je doet. Dat men niet weet dat er zoiets ook mogelijk is. Terwijl het en, en, eigenlijk een parallel is met de mensen. Ja, en hoe reageren mensen dan? Ja, wel geïnteresseerd. Niet raar of zo, maar juist wel geïnteresseerd. En goed dat er die mogelijkheid ook is. Ja. En dit is een academisch uh, ziekenhuis. Dat betekent ja. ook dat jullie uh, proberen te leren... van wat je allemaal tegenkomt. Ja, klopt. Te Wij leiden natuurlijk ook studenten op. Want je wilt natuurlijk ook hele goede dierenartsen afleveren. Dus uh, de studenten zijn er ook bij. Uh, en het is ook academisch. Ja, er wordt ook onderzoek gedaan. Ja, dat klopt. Bij ja. de resultaten, de, de bevindingen allemaal. Er wordt gekeken, komt dit nou meer voor, minder voor? En wat kunnen we eruit leren? En hoe kunnen we het juist allemaal verbeteren? Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende in 2009... dat we jaarlijks 1,1 miljard euro uitgeven aan onze huisdieren... en dat in de jaren 2006 tot 2009 in drie jaar de kosten met bijna 20% zijn gestegen. Kortom. Uh, ja, baasjes betalen veel voor hun huisdier. Ja, klopt, maar een huisdier is ook echt onderdeel van het gezin. Uh, de de, de katten en de hond, ja, daar moet je veel voor doen. Op het moment dat je een keer een weekendje weggaat, moet je wel zorgen ja. dat uh, of de hond gaat mee, of de hond moet goed verzorgd achterblijven tussen dus de onderdelen. Zijn ja. mensen genoeg op de hoogte daarvan dat dat dus ook als je zo'n beest in huis haalt, dat dat even leuk is, maar dat dat ook allemaal kosten met zich meebrengt? Uh, nou ja, de, dat verschilt natuurlijk per eigenaar, maar niet iedere eigenaar is daar even goed van op de hoogte. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd uh, jammer. Uh, maar ja, wat dat betreft, als je het over kosten hebt, er zijn ook huisdierenverzekeringen. Ja, dan kun je, mensen kunnen zich laten verzekeren voor die kosten. Want het probleem is natuurlijk, zoiets komt een emotionele binding met je dier en je moet daar een financiële beslissing op, uh, over maken. Dat komt altijd op het verkeerde moment. Ja, ja zeker. Ja. En het zal, ik bedoel, het zal misschien niet even zo duur zijn als bij mensen, maar uh, misschien bij sommige behandelingen ook wel trouwens. Ja, klopt. En sommige behandelingen, het is natuurlijk lang niet allemaal, maar er zijn inderdaad behandelingen. Wil je dat echt helemaal goed willen behandelen, ja, dan heb je nogal wat uh, extra specialistische zorg nodig. Ja. Nou kwamen jullie deze week in het nieuws, uh, want uh, er is een soort pleidooi hè, voor een jaarlijks APK voor dieren. Ja. Waarom? Um, nou, op zich is het altijd wel goed... om één keer per jaar de dierenarts... Uh, goed naar uh, het huisdier te laten kijken. Want wat vaak opvalt is dat uh, mensen dingen voor lief nemen. Dat mensen normaal vinden. Als een, een, een kat noem maar iets, van twaalf jaar... in één keer raar gedrag gaat vertonen... dat mensen zoiets hebben. Ja, maar dat is normaal. Of de poes wordt, de kat wordt de ment... Terwijl het uh, bijvoorbeeld alleen maar kan zijn uh, dat de schildklier te snel werkt. En dat is gewoon goed om naar te laten kijken. Ook kleine onschuldige bultjes. Ja, dat kan prima een ratje zijn. Maar voor hetzelfde geld is dat een tumor dat op het moment dat je hem nu weghaalt... dat je nog een prima... Uh, uh, Kwaliteit van leven en vooruitzicht hebt, ja. laat je dat nog een half jaar zitten, dan kan het volledig uitzaaien. Ja, iemand die kwaad denkt, die denkt onmiddellijk, ja, er zit een eigen spekken natuurlijk. Dan komen we elk jaar met die beesten aan en dan uh, nou, ja, wordt principe, er weer een rekening gestuurd. Nou, in principe is het natuurlijk wel zo dat een dier jaarlijks gevaccineerd uh, dient te worden. Uh, ter voorkoming van allemaal virusziekten die je gewoon prima met de vaccinatie kunt uh, voorkomen. En die anders in de meeste gevallen gewoon uh, niet te behandelen zijn. Ja. Wat is de reden dat u zelf gekozen hebt voor dit vak? Uh, nou, nadat mijn dierenartsopleiding, dan weet je heel veel uh, f, nou, over het brede gebied van de diergeneeskunde. En uh, ik heb ervoor gekozen om juist in een klein stuk interne geneeskunde... heel erg veel te weten. Dus vandaar, dat, ja, dat, dat trok mij ontzettend. En je moet natuurlijk wel iets met dieren hebben, lijkt me wel. Ja, absoluut. Je moet er wel iets mee hebben. <lacht> ja, ja, toevallig kom ik, kom ik zelf van een boerenafkomst en dat, uh, Maar sowieso, ik vind de dieren erg leuk. En nog ja. beesten. Zelf ook veel beesten dan thuis? Uh, ja, aanvankelijk wel. We hadden aanvankelijk twee honden, twee katten. Uh, alleen vorig jaar zijn er drie van overleden. Oh. Ja, nou, toevallig eentje ook Moeten we kanker. hier uh, publiek ja. opzetten? Is hier wat vreselijks gebeurd? Nee, nee, nee. Uh, ouderdom. Uh, uh, oh, ja. uh, tumor. En ja, toevallig. Ja. En die APK-keuring kan je gewoon in de achtertuin doen natuurlijk. Uh, bij mij, u, ja, dat kan ik. Ja. <laughs> Goed. Nou, het, het vak dus inderdaad van werken in een dieren, uh, uh, dierenziekenhuis. Een academisch dierenziekenhuis. En dat is niet zo gek dus op deze dag van de dieren. 4 oktober Dierendag. Uh, Jenny Buitels, hartelijk Dank voor het verhaal. Een specialist dus interne geneeskunde in dat ziekenhuis in Utrecht. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze hele week heeft verslaggever Maarten Bleumen zich verdiept... in het bestaan van de vrachtwagenchauffeurs. Meer jongeren moeten worden opgeleid tot chauffeur... want dat dreigt een tekort. We begonnen de week met een enthousiaste 19-jarige chauffeur. Maar Maarten kwam er al snel achter... dat de stemming over het algemeen vrij slecht is onder de truckers. Om te kijken of die indruk juist is, ging die langs bij het radiostation voor chauffeurs, Transportradio. Presentator Bob van Beten vroeg zijn luisteraars om te reageren op het banenplan. Ik ga even kijken of, uh, of de zender al aanstaat. Dat klinkt heel ouderwets, maar zo werkt het. Want we huren voor twee uur een zender in. Op 6095 kilohertz, dat is korte golf. En uh, die zender staat in Duitsland die zender Is door heel Europa te ontvangen. Maar ik hoor nu dat ze hem aangezet hebben. Tot 12 uur onderweg met Bob van Beten. Natuurlijk, een paar weken geleden werd het plan gelanceerd door bonden en werkgevers bij minister Ascher die dat plan flink heeft omarmd om de Nederlandse transportsector ten aanzien van nieuwe aanwas gezonder te maken. Nou, ik postte gisteravond al eventjes wat op Facebook en daar zijn intussen heel wat reacties op gekomen. Zeker hoor, jonge chauffeurs, maar ze willen wel iedere avond thuis zijn. Hans van Vliet zegt, ik ben van mening dat jonge chauffeurs nog steeds geboren worden en worden niet zomaar gemaakt. Luc Zegen zegt, zolang verladers de mogelijkheid hebben om transporteurs uit te buiten, leest de buitenlandconstructies om goedkope chauffeurs daar weg te halen, zal geen enkele jongere over te halen zijn om dit vak te gaan doen. Laag loon, controllers, en wie wil er nu onder zulke omstandigheden dit werk doen? Transportradio.nl Bob? Oh. Ja. Dit is alleen maar negatief als het gaat over jongeren aan een baan helpen. Uh, het is niet aantrekkelijk genoeg. Je zult ze beter moeten gaan belonen, dan kun je ze wel krijgen. Goed, dan ga ik nu zelf eens eventjes uh, transportradiootjes spelen. Veel reacties gekregen deze week um, van truckers. En ik ga er eens even bellen met eentje van hen. En dat is Jan Kodde. Ja, hallo. Goedemiddag, waar rij je? moment de bus in Het gaat over jongeren die aan een baan in de chauffeurswereld geholpen moeten worden. Zou jij het hen adviseren om chauffeur te worden? Ik zou in ieder geval adviseren om er heel heel goed over na te denken. De vrijheid is tegenwoordig minder zo groot als voorheen. tegenwoordig staat er bij heel veel bedrijven staat er een computertje in de cabine en de planning weet waar die auto is. Um, en dat zijn dan gewoon een heleboel dingen op te noemen die het er eigenlijk een stuk minder interessant maken. Ik hoor ook wel in de omgeving dat ze uh, er wel best wel mee zouden willen stoppen als de mogelijkheid er was. Uh, het is tegenwoordig ieder voor zich. Vroeger was er een stukje gezelligheid in. En uh, tegenwoordig is het dan heel eind verdwenen. Ik zeg niet helemaal, maar wel voor een heel groot deel. Ga jij nog met plezier uh, de cabine in? Uh, ik zeg niets met volledige tegenzin, maar ik ga ook niet altijd fluiten naar het werk. Daar uh, moet ik heel eerlijk in zijn. Maar... Degene die eraan begint om maar aan het werk te kunnen, die kans dat hij op een gegeven moment strandt, is vrij groot. Nou, en, en dit is een geluid wat ik heel veel heb gehoord de afgelopen week. Ik, ik had het anders verwacht eigenlijk, maar dit, de, de, de sfeer is wel een beetje beneden vriespunt uh, gedaald, hè? Ja, dat is ook zo. Is ja. ook zo. Dank voor je verhaal ja. en uh, een hele goede reis verder. Oké, dank je. Hoe dan ook, zullen er jongeren aan een baan als chauffeur geholpen gaan worden? En hoe het nou is om zo'n wagen te besturen, daar was ik zelf nou ook wel benieuwd naar. En dus heb ik ook een rijles genomen. Goed, nou je ziet we verlaten bebouwde kom, hè? Ja, ja. ja vlammende pijpen. Ja, ja dat zijn we, hoor. Ik probeer hem de hele week altijd te vermijden, maar... Nou, ja, dan kunnen we even doorschakelen naar de 8. Ik ben steeds bang dat ik uh, rechts het uh, begreppel in ga of een uh, lantaarnpaaltje mee... Uh, mee nou, ja, ah, rem maar even wel af wel voor de drempel, ja. ja. Zo. En kies maar positie. Zie je, hem een beetje te laat. Zie je, heeft hij de positie gekozen. Ja, nou, dan zie ik een moeder met kind in mijn... Uh... Aan de rechterkant voorbij komen. Als ze hier naast me had gestaan, was ik er helemaal kwijt geweest. Oké. Okay. Wat is de mening van de instructeur? Absoluut niet slecht. Okay. Nou ja, en ik heb wel iets beter ingezien waar je je mee bezig moet houden als vrachtwagenchauffeur. En weer een medestand erbij, hè. Dank je wel voor de les. Graag gedaan. Ja, rijinstructeur Hans Kerkmeijer was dat samen met verslaggever Maarten Bleumens. En dat lijkt me toch wel gaaf om daar gewoon een programma te maken op uh, Transportradio. Um, goed, volgende week is er weer een In de Praktijk. Dan onderzoekt Anne van der Veen hoe het is om als oudere werkloos te zijn. Dit is Radio 1. Zometeen is er rail. De stelling gaat over Henk Krol. Die is te snel vertrokken als leider van 50+. Plus. Nu eerst het NOS Journaal. Raymond Serre. De Nederlandse klokkenleidersite Publix is het doelwit van een cyberaanval. Sinds woensdagavond bestoken onbekenden de website door honderden nep documenten te uploaden. Klokkenluiders kunnen via Publix anoniem documenten sturen naar journalisten. Onder meer de onthulling van de Volkskrant van vandaag over Henk Krol kwam tot stand via Publix. Of er verband is met de cyberaanval is niet bekend. Minister Timmermans heeft het CDA zijn excuses aangeboden voor uitspraken van vanochtend. Het kabinet heeft een hand naar het CDA uitgestoken en krijgt daar een middelvinger voor terug, zei Timmermans. Hij zegt dat hij een andere beeldspraak had moeten gebruiken en hij vindt het oprecht jammer dat het CDA niet meer meepraat. De Franse tak van Air France KLM heeft de details bekendgemaakt van de jongste bezuinigingsronde. In totaal verdwijnen er 2700 banen. Het gaat om 300 piloten, 700 stewards en stewardessen en 1700 man grondpersoneel. Twee weken geleden maakte het bedrijf al bekend dat er opnieuw duizenden banen gingen verdwijnen. De bonden zeggen dat het banenverlies zal uitdraaien op een ontslaggolf en hebben stakingen aangekondigd. En de collega's van Sport melden dat ADO Heerenveen is afgelast in verband met de slechte toestand van het veld in Den Haag. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Met nog twee files. Eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge, 2 kilometer. En op de A10 Ring Amsterdam-West richting Den Haag... voor de Continental, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg... Henk Krol houdt het dus voor gezien als fractievoorzitter van 50PLUS. Als directeur van de G-krant blijkt hij een periode geen werkgevers voor het pensioen van zijn werknemers te hebben betaald. In de verklaring laat Krol weten dat hij niks anders kon dan stoppen als volksvertegenwoordiger. Krol vindt dat zijn strijd gestreden is, dat is een citaat uit zijn verklaring... en dat het nu aan anderen is om zijn taak over te nemen. Ik ga erover praten met de oud-campagneleider van 50PLUS... en tegenwoordig is hij betrokken bij OPA. Dat is de ouderen politiek actief. Eigenlijk een club die is opgericht nadat 50PLUS besloot... om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. En dan heb ik het over Dick Schouw. Meneer Schouw, goedemiddag. Goedemiddag, Jorgen. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. 50PLUS kan met pensioen. Nee, hoor. Krol had wel vaker problemen met cijfertjes. Geen idee. Hij zat af en toe een beetje te rommelen he, met al die cijfers en uh, al, die, al die bedragen. Maar toch, uh, Norbert Klein is een prima opvolger voor Henk Krol. Uh, ja. Oké, okay. u moest er wel een beetje lang over nadenken, meneer Schouw. Ja, dat komt omdat uh, dat ik zo meteen een oproep ga doen. Oh. En uh, ja, misschien kunnen we dat wel meteen doen. Nee, nee wacht even. Dat doen we eerst. Ja? Dan doe ik even de oproep aan de luisteraars. Want dan hebben we alle administratie afgewerkt. Henk Krol is te snel vertrokken als leider van 50Plus. Dat is de stelling die wij bedacht hebben. En ik roep onze luisteraars op om daar uh, op te stemmen. Eens of eens, SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of eens, doe het dan met hekje Nee, schouw u ook nog even op die stelling dan. Henk Krol is te snel vertrokken als leider van 50Plus. Helemaal mee eens. En waarom? Nou, ik denk dat uh, Henk uh, een overijlde beslissing heeft genomen. Um, Henk is natuurlijk het boegbeeld van 50 plus. Hij staat wel vaker in het brandpunt van de belangstelling. Er wordt ook wel meer zaken hem verweten. En uh, in dit geval uh, denk ik dat het iets hem uh, zeer ook emotioneel geraakt heeft. Um, en ik denk dat dat iets is waar hij even overheen moet stappen... want uh, in het belang van de ouderen zou hij toch eraan moeten denken... dat hij uh, een groot aantal stemmen heeft gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen... om precies te zijn 148.273. Ja. Henk heeft toen beloofd van... Uh, ouderen, ik ga voor jullie vechten, ik zal er zijn... Um, en uh, jullie kennen me als een vechtjas... en dat wil ik graag eigenlijk in, in Henk oproepen... en ik hoop dat, dat een hele hoop mensen dat uh, ook zullen doen richting Henk... van ga alsjeblieft door, het is nog niet te laat. Ik heb zojuist Jan Nagel gesproken, die zegt... het is nog niet officieel opgezegd, zijn uh, fractieleiderschap... dus hij zou nog gewoon op die post terug kunnen komen. Ik je doen? dus eigenlijk een oproep en... aan hem... van uh, overweeg, uh, heroverweeg jou, uh, jouw beslissing. Ja, ja, ja, dat is uh, eigenlijk wat ik uit alle hoeken uh, hoor, ook binnen 50+. Plus. Uh, Henk, doe dit alsjeblieft niet. Uh, je bent heel belangrijk voor, uh, voor iedereen die, uh, zeg maar, voor ouderen strijdt. Dit mag geen reden zijn voor jou om zeg maar, jouw taak als volksvertegenwoordiger niet uh -huh. gewoon voor te zetten. Maar is dat nou echt zo wat u zegt? Want kijk, het is toch heel dubbel. Stel dat hij terug zou komen. Uh, tijdens allerlei debatten heeft Krol het over wegroven van miljarden uit de pensioenfondsen. Hij noemde dat uh, diefstal in het verleden. En uh, nu blijkt dat hij zelf allerlei uh, dingen niet heeft, uh, heeft betaald. Dan ben je toch niet geloofwaardig meer? Nou... Iedereen baseert zich nu op een artikel van de Volkskrant. En uh, ik zit daar eigenlijk heel simpel in. Als mensen denken dat hun een onrecht aan gedaan is... dan kunnen ze dat aanvechten. En zover ik weet is dat ook bij de G-krant niet gebeurd. Dus uh, ik denk ja. ook dat uh, men met dit soort berichtgeving... veel genuanceerder om zou moeten nee, gaan. Nee, maar het gaat, het gaat om de, in dit geval... kijk, wat daar bij de G-krant is gebeurd... daar hebben we inderdaad geen vinger achter gekregen met z'n allen. We weten dat daar mensen zich hebben gemeld... Uh, en, en deze uh, zaak aan de, aan de orde hebben gesteld... Uh, uh, maar laten we ervan uitgaan dat dat verhaal in Volkswagen goed gecheckt is en dat die feiten in ieder geval kloppen. Hè, dat die bijdragen niet zijn uh, gedaan. Dan heb je toch als politicus een probleem als je nu uh, op, de, op de barricade roept uh, dat allerlei mensen uh, miljarden wegroven uit pensioenfondsen? Nee, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Kijk, uh, Henk was in die tijd ondernemer. En ondernemers vechten voor hun onderneming. En als er problemen zijn, proberen ze die op te lossen. En daar staat de onderneming staat voorop. Dat is ook van belang voor de werknemers. In dit geval zullen er problemen zijn geweest... want ik begreep dat men destijds in zwaar weer zat. Zullen er problemen zijn geweest met betalingen van pensioenpremies? Nou, hij heeft dat uh, gekeken hoe dat... Uh, hij is er laat achter gekomen, staat in het artikel... en hij heeft daarna gekeken hoe hij dat intern kon oplossen dat men hem dat nu verwijt, omdat het iets met pensioenen te maken heeft. Kijk, het hele verhaal van pensioenen zit veel meer bij de pensioenfondsen... die daar op een gegeven moment richting hun uh, gepensioneerden. Uh, uh -huh. niet goed mee omgaan. Maar dit Kortingen zal, dit, en dergelijke. Maar stel dat, dat gebeurt... Is een wat... hele, hele, van een hele andere orde uh -huh. vergroten. Maar stel dat gebeurt wat u wil. Hij, hij heroverweegt zijn beslissing... en komt terug. Dan zal hem dit ja. toch altijd worden nagedragen? In elk politiek debat zullen zijn tegenstanders... dit onmiddellijk uit de kast halen? En, en is hij dus eigenlijk toch aangeschoten wild? Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat hij een heel duidelijk verhaal heeft... hoe hij het opgelost heeft, hoe hij als ondernemer erin staat. En ik wil daar één heel belangrijk punt aan, aan toevoegen... Er zitten al bijna geen ondernemers in de Tweede Kamer. En dat is een van de Ook niet in de regering trouwens. En dat is een van de, de redenen dat ons hele land steeds minder ondernemend wordt. Het zijn mensen als Krol die dus risico nemen in hun leven. Die durven en die, die ook durven te strijden. Die hun nek durven uit te steken. Die uh, ja, zeg maar, uh, mm. als eerste ook uh, zo snel als ze uit het maaiveld tevoorschijn komen... Uh, waar hun kop wordt afgehakt. Nou ja. En dat is een van de redenen waarom ondernemers ook bijna niet de politiek in gaan. Ja. Het, is, het is doodzonde, want we hebben ze hard nodig. Maar het is een beetje flauw om te zeggen... maar je kan ook zeggen dat Henk Krol misschien juist niet zo'n goede ondernemer was. Want anders had hij al die problemen niet gekregen in het verleden. Je kan zeggen dat uh, Henk Krol geen harde zakenman was. Ik denk dat hij veel meer een entrepreneur, idealist, journalist... strijder voor rechtvaardigheid ja. enzovoort is. En hij heeft in zijn bedrijfsvorm dat ook proberen in te brengen. Dat lees je ook wel een beetje ja. in het artikel in de Volkskrant. Nou ja, goed, hij heeft, ik heb ook zijn verklaring gelezen... en daar somt hij allemaal dingen op die hij heeft gedaan... en daar moet hij inderdaad heel veel lof voor hebben... want hij heeft, hij heeft heel veel gedaan natuurlijk voor allerlei zaken... en inderdaad allemaal onder de vlag ook van de, van de G-krant. Dus dat staat volgens mij ook niet ter discussie... Um, Hebt u mij gesproken vandaag? Ik heb een smsje uh, van hem gehad en ik heb hem zelf uh, vannacht eigenlijk al, toen ik uh, zeg maar heel vroeg uit mijn bed gebeld werd door journalisten, heb ik hem uh, ook meteen een hart onder de riem gestoken en hem toen al uh, opgeroepen om vooral niet uh, te overeindig oh, ja. beslissingen te nemen. En, en, de, en de voorzitter, want u zegt ik heb Jan Nagel gesproken, heeft ja. hij uh, intussen contact gehad met uh, met Krol zelf? Um, weet ik niet precies. Men probeert hem te bereiken. Um, maar ik denk dat hij uh, emotioneel aangeslagen is op dit moment. Ja. En uh, wat dat betreft ook even heel weinig van zich laat horen. Ik zou heel graag één zin willen voorlezen uit uh, de brief, als dat mag. Ja. Wat, wat hij aan sommige mensen heeft toegestuurd. En daar staat in... Uh, altijd uh, was de strijd voor mij belangrijker dan de penningen. Mensen worden in mijn ogen immers gelukkiger van gerechtigheid dan van geld. Ik denk dat dat iets is wat, wat Henk ten voet uit is. Ja. Even naar het moment hè, waarop dit bekend wordt. De Volkskrant heeft dat uitgebreid uitgelegd. Hè. Dit is een tip gedaan via het publieks. En, en, zij zijn dat verder gaan uitzoeken. Het is een kwestie ja, die al jaren geleden heeft gespeeld. Wat is uw verklaring ervoor dat dat nu ineens dus naar buiten komt? Ja, je ziet wel vaker, en ik heb dat ook op Twitter gezegd... Van dat er een soort bijltjesdag aan het komen is bij, bij 50+. Plus. En ja, dit, dit, alle dingen die nu naar buiten komen hebben er wat mee te maken. Het heeft denk ik te maken ook met uh, uh, ja, de groeistuipen van de jonge partij. Want er zijn onlangs mensen bij de partij opgestapt. Denkt u dat die ja. daar misschien achter zitten dat die dit wisten of zo? Of? Ja, goed, ik wil daar niet te veel over zeggen, maar het zal er allemaal mee te maken hebben. Er zijn inderdaad drie mensen uit het hoofdbestuur opgestapt. Dat had wat te maken met uh, een roiemen uh, bij de partij van mijzelf en uh, van mevrouw Hernandez, ja, ja. wat inmiddels aangevocht is en dergelijke. Dat, maar die drie die, uh, ja, die zijn te, die hebben zijn wel eens wel opgestapt, maar uh, ja, die zijn denk ik op de achtergrond toch wel, wel bezig met uh, een vuurtje te stoken. Dat zou kunnen, dus dat dat, dat, dat daarachter zit. Ja, um, ja dat, is, dat is dan wel kwalijk, toch? Dat lijkt me heel kwalijk, is ook absoluut niet in het belang van, uh, van de ouderen, van, van waar we eigenlijk met z'n allen voor moeten staan. En dat vind ik zo verschrikkelijk jammer in deze... dat je steeds ziet dat mensen die in de top zitten... en dat geldt zeker voor die drie mensen die opgestapt zijn... dat die niet het belang van waar we voor staan... van die ouderen ter harte nemen... maar gewoon met zichzelf bezig zijn. Ja. En, en daar, dat is echt kwalijk. U hebt een tijd lang met Krol opgetrokken... want u was zijn ja. campagneleider voor de, voor, de online, voor de laatste verkiezingen. Um, wist u dit? dat Dit, dit speelde bijvoorbeeld uit, uit, uit zijn verleden bij de G-krant? Heeft hij daar intern wel over gesproken binnen de partij? Nee, ik wist daar niks van. En ik moet zeggen, ik heb er ook niet naar gevraagd. Uh, er waren wel wat signalen, maar de, die zaten ook in de pers... dat het wat minder ging. Maar het gaat met heel veel bedrijven wat minder. En uh, heel eerlijk gezegd... Uh, kijk, ondernemers die uh, staan sowieso aan wat meer risico's bloot. Oh. Dus dat zal ook uh, bij henkse bedrijf uh, hij, altijd wel het geval zijn geweest. U weet ook niet of hij dat zelf bijvoorbeeld heeft gemeld aan de voorzitter. Van, nou, luister, uh, dit en dit is er wel in het verleden gebeurd. Wij gaan nu heel erg inzetten op die pensioenen. Daar gaan we een enorm punt van maken. Misschien wel ons belangrijkste punt. Uh, weet dat dit, dat dit in het verleden heeft gespeeld? Nee, weet ik niet. Ik heb niet in die, die commissie gezeten die dat nee. beoordeeld heeft. Dat is bij een eventuele ik, screening ik vermoed, ook niet naar voren gekomen. bijvoorbeeld dat Ik heeft... vermoed, en dat is een vermoeden van mij, dat, dat Henk altijd van uitgegaan uh, is dat het allemaal netjes geregeld is uiteindelijk dat hij akkoorden heeft gesloten met die mensen. Dus dat dit verder geen probleem is. Mm. Dus ik vermoed ook dat hij dit verder niet gemeld nou. heeft. N Nog even over uw eigen rol. Hè? Want uh, u, u, u zit zelf ook in een, in een raar archiefje met de partij. Hè? Dat heeft ja. te maken met, met uh, nou, ik noem het maar even de afsplitsing van OPA uh, voor de ja. gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja. U bent toch heel positief over Krol. Um, is dat nou een, een... Moet ik dat zien als een soort Judas kus, u nee, met nee, opa? Nee, absoluut niet. Want nee, u hebt nee, wel nee. plannen met opa om ook de, de Kamer toch in te gaan uiteindelijk? We hebben geen plannen om de Kamer in te gaan. Okay. Uh, opa, dus oudere politiek actief, is van begin af aan opgericht om lokaal actief te zijn, omdat 50 plus dat niet doet. En we hebben juist uh, steeds geprobeerd om uh, samen met 50PLUS voor die, de, de hele groep ouderen... en dat zijn dus mensen eigenlijk al vanaf uh, 40 jaar... om daar meer voor te gaan betekenen. En uh, ja, daar zouden ook gesprekken over zijn, uh, ook met 50PLUS. Uh, zelfs uh, na het royement heb ik nog uh, van Henk een sms gekregen... van ik moet snel om de tafel gaan zitten. Maar dat is eigenlijk steeds uh, door de top getorpedeerd. En uh, ja, goed, uh, ik hoop dat het alsnog kan. Want ja. uh, nogmaals, in het belang van wij ouderen is het gewoon heel goed dat we een politieke stem hebben op alle ja. niveaus. Niet en alleen nu, landelijk, maar ook lokaal en, dadelijk in de gemeente. En u zou Krol daar graag bij houden als landelijke leider van, van 50PLUS? Want nu absoluut, zijn opvolger Norbert Klein aangewezen. En u ja. zei na even aarzelen, ja, uh, dat is ook best een goede man. Ja, nou ja, goed. Uh, kijk, het is heel simpel. Henk is een mediaman en politiek draait toch om media. Dat is Norbert veel minder. Hij is een inhoudelijk verschrikkelijk sterke man. Dus hij doet het heel erg goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de stemmen die beide heren gekregen hebben... dan heeft Krolle ruim 148.000 gekregen en Norbert 3.500. Ja. Dus daar zie je al waar de, waar de kracht van de partij zit. Henk is gewoon superbelangrijk voor 50+. Plus. En uh, ja, ik hoop dat hij zijn vechtjas weer aan kan doen... en zich niet door de boekhoudster uit het veld laat slaan. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Schouw. U blijft meeluisteren en ik kom zo meteen graag bij u terug... om uw reacties door te nemen. Uh, die stelling staat al een tijdje op onze site, dus daar is al... Reageert uh, Bijna 1200 mensen hebben dat gedaan. 37% is het eens met de stelling. 63% oneens. En die stelling luidt dus Henk Krol is te snel vertrokken als leider van 50+. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met uh, aard. Nou, ik, uh, ik vind dat hij niet snel genoeg vertrokken is. Ik bedoel, um, als we het hebben over integriteit van uh, politici, en je hoort nou van Krol weer, en daarvoor had je, wij spreken het VDA met, uh, met uh, de Vries, en daarvoor had je kok en weet ik het allemaal. Elke keer komen er dingen naar boven toe. En ik ben geen stemmer, dus ik heb ik stem helemaal niet meer. Al sinds twee, twee verkiezingen niet meer. Ja. Maar dit maakt mij gewoon kwaad. Het is gewoon elke ja. keer en dan wordt er daarna met de mantel en proberen ze het allemaal weer goed ja. te smeren en uit te. De... Maar u ja. hebt dus waardering voor het feit dat krol zegt nu: van ja, dit kan inderdaad niet meer. Ik ben niet geloofwaardig, ik stap op. Dat, dat kunt u waarderen. Ja, alleen had ik gehad dat hij al een had gedaan. zei: ik kan dit gewoon helemaal niet doen. Ik ben gewoon uh, ja. Ja, oneerlijk geweest. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, Ja, goeiemiddag. Ik heb uh, een, een kleine toevoeging. Wat ik mis in de discussie is uh, de vergelijking met uh, eigenlijk exact dezelfde situatie van een aantal jaren geleden. En dat was de, de uh, situatie rond de toenmalige uh, staatssecretaris uh, meneer De Jager. Ja, die had een bedrijf en die had iets met uh, Een met uh... Ict bedrijf ja. uh, Daar waren toen uh, allerlei publicaties over dat hij ook allerlei afdrachten niet had gedaan. Hij uh, wist uh, op het laatste moment nog even wat centjes bij elkaar te sprokken... leverde wat flessen in en kon uh, die afdrachten nog even doen. En vervolgens groeide deze man uit tot zo'n beetje de nationale knuffelbeer. En uh, niemand die er verder nog een probleem van maakte. Wat ik nou mis in de discussie... en dat vond ik eigenlijk ook een grote gemiste kans van uh, de club van uh, Remark... Uh, de Volkskrant, waar uh, eigenlijk die vergelijking even gemaakt had moeten worden... en eigenlijk ook het verloop van... Uh, die ontwikkelingen even geschetst had moeten worden. En dan was er eigenlijk een heel ander stuk verschenen ja. in die krant. Was overigens journalistiek ook veel interessanter. Ja. Nog even terug naar onze stelling. Hè? Want vindt u nou. Want bijvoorbeeld Schouw doet nu een oproep aan Krol. Hè? Die zegt: van Kom gewoon terug. Ja, en, en... Schouw heeft voorkomen gelijk. U, u vindt dat dat kan gewoon? Absoluut. Want als je dus nogmaals kijkt naar het verleden. Uh, ja. En mijn voorganger zei allemaal weer lelijke dingen. Maar die houdt geloof ik helemaal niet van politiek. Uh, in wezen uh, zou Krol. Uh, als je gewoon even kijkt naar het verloop uh, rond uh, die nationale kunnen proberen. Meneer de Hmm. ...zich eigenlijk niet zo zorgen moeten nee. maken. Hij is dat fatsoenlijk gedaan en terecht werd net al gezegd... ...in de G-krant zijn er blijkbaar uh, in de tijd goede afspraken over gemaakt... ...en ergens is er dan zo'n klein duiveltje die nu meent ja. dat er wat gezegd moet worden. Waarom weten we niet, ja. maar in wezen is er eigenlijk voor Krol niks aan de hand... ...als je kijkt naar dat verleden Duik. en de ontwikkelingen rond de jager. Dank u, NL. Goedemiddag. Goedemiddag, Arnoud Koek hier. Ik ben het uh, gedeeltelijk eens met de vorige spreker. Uh, ik ben het volledig oneens met de stelling. En waarom twee redenen. Reden één is dat de afgelopen vijftien jaar de politiek volgens mij een wake up call gehad heeft... dat de kloof tussen burger en politiek gigantisch aan het worden is. De protestpartijen die komen als paddenstoel uit de grond. Dat betekent dat elke politicus van welke partij zich ook moet realiseren dat er actie nodig is, dat ze van onbesproken gedrag moeten zijn... dat ze moeten aantonen dat de politiek een eerlijk bedrijf zou kunnen zijn voor burgers. Ja. Daarbij komt als tweede argument dat ik sinds Prinsesdag opgeroepen ben als burger... om mee te participeren in deze maatschappij. Ik ben het daarmee eens. We zijn te lang bezig met het vangnetgebeurde in Nederland. Maar dat betekent wel dat ik als burger ook een vraag terugzet aan de politiek van... En wat dan me, hè? Wat kan ik van jullie verwachten? Ja. En wat ik verwacht is eerlijkheid, is transparantie... is handelen naar omstandigheden... en niet dingen verbloemen die in ja. het verleden gebeurd zijn. En daarom zegt u oneens op de stelling. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben meneer Hagens, weet je met heel Goedemiddag. Dag. Um, ik zou zeggen, heer Krol, keer terug, keer terug op uw schreden. U hoort uh, bij feitelijk plus thuis. Het, het heeft niets te maken met politiek het heeft niets te maken met 50 vijfde De krol, spoelen terug op je post. Dan hoort je ook. De Hagen, dank u wel. Dank u wel. Wie is Hagen eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar dat doet hij hier de schoonmaak of zoiets? Zit hij gewoon aan de telefoon? Stieke. Hallo? Ja, stand.nl, goedemiddag. Sorry, nee, me niet kwalijk. Met Hermans uit Rijswijk. Dag meneer Hermans. Uh, ik het uh, dat de heer Kool, ik ken hem persoonlijk, maar dat de heer Krol zo'n sterke, fysieke man uh, met zoveel daadkracht op een gegeven moment besloten heeft om toch uh, op te stappen. Ik kan me dat best indenken als het waar is. En ik denk dat de man, ik wist die, als het niet waar was, als het wat verzonnen was, of als het gedeeltelijk verzonnen was, dat hij absoluut niet had weggegaan. Ja, ja. U zegt, doordat, dat hij, dat doordat, dat... doordat hij is opgestapt, geeft hij ook min of meer aan dat, het, dat er wel wat van waar is. Het aan dus dat wat er in de krant heeft gestaan, helaas, voor hem en voor zijn partij waar is. En en en als dat als dat zo is, dan vindt u dat hij niet aan kan blijven van een partij die en zich juist moet. Dat ik inderdaad. Er werd even een uh, klinkslag gegeven naar meneer de Jager van een paar jaar geleden. Ja. En uh, ik, uh, mijn persoonlijke mening is dus dat uh, de heer de Jager op dat moment ook feitelijk geen minister kon zijn. Nee, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hoi, hoi, met Hannes. Hannes. Ja, uh, Kijk, aan de ene kant is het voor de man zelf een persoonlijk drama. Laat me daar met de menselijke kant beginnen. Maar aan de andere kant zit er voor mij ook een soort Koevenoen-achtige uh, kant aan. In die zin, Henk blijkt Henkie te wezen, noem ik het maar. In die zin, we blijken te, te maken te hebben met een man ja, die onvolwassen gedrag vertoont. En eigenlijk, als een kleine jongen in zijn korte broek met een boos gezicht via de achterdeur uh, uh, stampvoetend wegloopt. Hij had moeten blijven, hij had zijn verantwoording moeten nemen, hij had in alle rust. Uit moeten leggen wat daar nou allemaal precies gespeeld hebben. en waarom hij daar anders naar kijkt. Ja. En Dan had een partij. die nou voor het eerst een oude partij. die serieus poot aan de grond heeft. en al bestuurlijke problemen heeft. die had hij juist moeten blijven steunen. Ja. Want hij is het boegbeeld. Maar wat ik niet snap, he, want, want heel vaak zeggen we dan van politici. ja, die blijven maar zitten en die zijn aan het plus geplakt... Nou, is er iemand. Uh, nou, even los even van de aanleiding. want ik bedoel, dat, ja. dat moet ook. Ik geloof dan maar toch even wat er in die voorkant staat. en dat dat ook inderdaad allemaal gebeurd is. Ja. Uh, nou, is er een politicus die gewoon zegt. ja, dit, dit kan ik niet meer verkopen en ik stap op. En dan is het weer niet goed. Nee, hij, hij, hij loopt weg zonder door normaal de, de, de morele verantwoording te nemen om in het openbaar zich uh, uh, te verdedigen en uit te leggen hoe in zijn visie de zaak geweest is. Ja. En dan kan je alsnog die beslissing nemen. Maar, da, maar juist als je, als je in de politiek zit, vind ik, moet je wel de verantwoording nemen om juist verantwoording af te leggen. Ja. En niet via de achterdeur op deze manier verdwijnen. Ja. Kijk, nu kan hij in mijn ogen niet meer terug. Omdat hij blijkt emotioneel zo labiel te zijn... dat hij in mijn ogen zich daardoor alleen al niet meer geloofwaardig kan maken. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die vandaag en ook al die andere dagen... weer de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Ik ga snel terug naar Dick Schouw. Die is uh, oud-compagneneleider van 50PLUS. Heeft dus nauw met uh, Henk Krol samengewerkt. Meneer Schouw, uh, u hebt meegeluisterd. Wat vindt u van de reacties? Ik zou met name even in willen gaan op die meneer die het had over... dat de kloof tussen burger en politiek uh, te groot wordt. En uh, dat ben ik helemaal eens. Uh, alleen uh, die meneer neemt denk ik de verkeerde conclusie trekt hij daaruit. Want in plaats van dat we juist meer grijze muizen in de politiek moeten hebben... moeten we meer echte mensen in de politiek hebben. Echt ja. mensen die uh, zeg maar, volksvertegenwoordiger kunnen zijn. En daar horen inderdaad zaken bij als eerlijk en, en, en transparantie. Nogal maar wat lijken. wij dus ook als, als beweging zullen doen... is vooral die mensen terugbrengen in de politiek... en uh, de, de oudere oproepen, ga op mensen stemmen. Ga alsjeblieft niet meer op partijen stemmen. Ja. En daarmee kunnen we die kloof dichten. Even die laatste meneer, die zegt van, nou ja, veel sympathie. Maar hij had, hij had zichzelf nog een keer moeten verdedigen misschien. Of tenminste een, een duidelijke verklaring afgeven... waarom hij wel of niet nu uh, vertrokken is. Ja, dat is aan Henk. Ik denk dat omdat dit over pensioenen gaat... dat wat hij ook gaat zeggen, hij meteen ongeloofwaardig is. En uh, dat zal uh, het punt zijn dat hij zich heel moeilijk kan verdedigen. Dus um, uh, zover als hij uh, terug kan komen... kan het eigenlijk alleen als er uh, heel massaal een, een blok van mensen is... die zegt, Henk, kom terug. Ja. Want uh, op dit punt uh, oh, oh, gaan we jou niet laten vallen. Ja. Ja, want u zegt het nu toch eigenlijk zelf? Want u doet een oproep aan, inderdaad, aan Krol van... nou, heroverweeg jouw uh, beslissing, kom ja. terug... Maar uh, wat u zegt, hij, hij zal daar toch altijd aan mee geconfronteerd worden... en is dus in die zin altijd een beetje half-half... Ja, uh, wordt, hij, wordt, hij, wordt hij daaraan herinnerd, aan zijn verleden? Ja, nou, dat, dat mag dan ook. Hij mag best herinnerd worden aan de dingen... maar dat wil niet zeggen dat dat een blokkade hoeft te zijn... om niet een hele goede volksvertegenwoordiger te zijn in de toekomst. U, u vindt dat wel goed ja, als hij massaal door zijn achterban opgeroepen wordt van Henk gaat door, dan vind ik dat hij dat gewoon moet doen. Hij is volksvertegenwoordiger, hij vertegenwoordigt uh, ruim honderdduizend mensen die op hem gestemd hebben. Henk laat die mensen niet vallen. Nee. En u blijft zeggen ook, dat heeft u straks ook gezegd, dat, dat hem toch min of meer een poets is gebakt door wat gefrustreerde uh, types die, die, die nu aan de kant zijn gezet? Ja, ja, ja. En, uh, ja, ik weet niet in hoeverre dat nog verder doorgaat... maar uh, dat weet ik redelijk zeker. Ja, even ja. naar uw eigen situatie nog even. Want u, u was gerooieerd, maar dat is geloof ik weer teruggedraaid, hè? Ja, ik was dus geroyeerd, met name door die drie mensen die dan opgestapt zijn. Uh, dat is door de adviesraad uh, half teruggedraaid dat ik ben nu geschorst. Ja. En er zal volgende week donderdag uh, een commissie van beroep bij elkaar komen. Die zal mijn beroepsschrift behandelen. En ik heb goede hoop dat ik in eer word hersteld en binnen nou 50+. Plus. Weer, en dan weer actief kunt zijn binnen 50+. Plus. Ja. ja, absoluut. Zelf nog ambities eventueel als Colony terugkeert om, om de leiding te nemen? Ik uh, werk graag in de luwte. Ik doe alles om de partij groot te maken. Dus ik heb, hoef niet zozeer op de voorgrond. U bent al echt een politicus meneer Schouw. Want er zijn meer politici <laughs> horen zeggen. En die stonden vervolgens vol op het standbeeld. Ja, uh, ja, het is, ja. Uh, dat had, had al eerder gekund. Dat heb ik nooit gedaan. Dus nee. dat is niet zo mijn ambitie. Uh, fijn dat u met ons meepraat in uh, Stand.nl. Dik Schouw dus. Oud-campagneleider van 50+. Plus, en binnenkort weer gewoon uh, volwaardig lid van die partij. Daar gaan we maar even vanuit. Um, de stelling blijft staan op onze site. Henk Krol is te snel vertrokken als leider van 50+. www.stand.nl. U kunt blijven stemmen daar. 1300 mensen ruim hebben dat intussen. Gedaan, 39% eens met de stelling. 61% is het oneens. Zometeen is er vrijdagmiddag live na tweeën. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. CRV. Publieke bestel is voor mij de garantie dat er ruimte blijft voor diversiteit en levensbeschouwing.